Premier Rutte heeft geschokt gereageerd op het busongeluk. Voor iedereen die hierbij betrokken is, is het een onvoorstelbaar drama, zegt Rutte. De premier zegt dat zijn gedachten nu vooral bij de kinderen en hun ouders zijn. In Rennesse zijn negen voetballers uit Mali verdwenen. Ze waren samen met tien andere spelers in een Zeeuwse badplaats voor een trainingstage. In het noorden van Mali zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor geweld tussen het regeringsleger en gewapende rebellen. De organisator van de trainingstage gaat ervan uit dat de negen voetballers op bezoek zijn bij vrienden of familie, omdat ze hun koffers en paspoorten in Rennesse hebben achtergelaten. Groningse Waddeneiland Oog is in twee stukken geslagen. Bij hoogwater bestaat het eiland uit twee delen. Duinen zijn afgelopen winter over een afstand van ruim 100 meter weggeslagen. Daardoor heeft het vrij, vrij spel en kan het water het eiland opkomen. Vermoedelijk is een deel van de duinerij afgelopen winter in een storm verzwolgen door de zee. De stemming voor een nieuwe PVDA-leider is zojuist gesloten. In de peilingen is Samson favoriet, gevolgd door Plasterk. De drie andere kandidaten, Albayrak, Van Dam en Jacobi, lijken geen kans te maken. Uitslag van de stemming wordt vrijdagmiddag bekendgemaakt. Het weer, vooral in het zuiden, zon in de rest van het land bewolkt bij een graad of 12. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoete Wouden 3 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 4 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 hands wet on the wheel There's a voice in my head that drives my hear It's my baby calling says I need you here And it's a half past four and I'm shifting gear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 Read our love.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 Heartbeat through my shirt. This was all I want, said all I want. It's all. Ja, ja, daar zijn we alweer. Dat gaat snel, hè? Oh, wat gaat het snel? Vergeet ik gewoon mijn filler erin te gooien. Ah, we hebben wel weer twee heerlijke nummertjes net kunnen luisteren. Onder Golden Earring met Raider Love. En daarnaast hadden we Snow Patrol met Just Say Yes. Altijd lekker. Heerlijk, heerlijk. Een Goeie, goedemiddag Goeie, hele middag Want uh, Robbie, in welk programma zijn wij beland? ZFM luncht. ZFM luncht, heerlijk. Jouw lekkere, rustige lunchprogramma op de woensdagmiddag van 12 tot 2. Heerlijk. We gaan natuurlijk zo weer het broodje van de week gaan we bespreken. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken wat er allemaal gaat gebeuren in het dorp. We gaan er ook even stukjes voor je uit de krant gaan we erbij pakken. Dus uh, we hebben een hele lekkere, rustige, ja, dus in ieder geval ja, een lekkere, relaxte uh, twee uur komen er aan. Dus dat gaat helemaal goed komen. Sowieso. Ik heb en, wel uh, een filler erop staan, maar het ja. is een klikkende. Een klikkende? Nee, een tikkende klok. Een tikkende... Iets zo? Iets zo? Wacht even, er komt hier. Denk ik. Tikkende klok. Hallo. Wij horen een tikkende klok. Ja, terwijl uh, <laughs> Robby. Uh, wat stoel je eens met de fillers. Ja ik heb hem. Ik heb hem. En uh, waar ik eigenlijk ook nog even vragen Rob. Wat, uh... Ja ik heb hem weer. Ja, ik vind hem leuk. Ja. Ik vind hem leuk. We hebben een heerlijk broodje voor ons. Ja dan wou ik thuis ook nog even aan jou vragen. Um... Even, omhoog, even snel het broodje. Wat heb jij van het weekend gedaan? Van het weekend. Oh, gaan we hier weer mee beginnen? Even, even nou, mijn weekend is net voorbij. Hè, het is op maandag en dinsdag. Ook. Jouw weekend is net voorbij. Wat, hoe was jouw Relaxed. Lekker uh, gekookt. Voor mij uh, meisje. En uh, ja, voor de rest niks. Rustig lang. Ja, huishoudelijke dingen. Als uh, samenwonende. En jij, Mike, Want jij bent jaren geweest, jongen? Ja, ik uh, ben uh, afgelopen, jaar, afgelopen weekend mocht ik uh, tellen, een jaartje aan de teller, toevoegen. En uh, ja, dat is uh, wel een geslaagd feest geweest, al mag ik het zelf zeggen. Ik uh, herinner me niet veel meer van feest. Ik weet wel <lacht> dat ik uh, uh, in de vier stond ik op een gegeven moment op het bankje. Toen ben ik met biertje en al over de tafeltje heen gelazerd. Want ik verstapte me volgens mij, ik raakte mijn evenwicht kwijt. Maar oh, dat ik ga gauw. Ja. Dat ging heel goed we, waren, we zijn al heel vroeg begonnen en, uh, met, uh, met lekker bieren En uh, we zijn uh, best wel laat geëindigd En ik ben de volgende dag pas om half vier wakker geworden dus. Oh lekker lekker ah, Het is wel geslaagd We hebben straks uh, lekker het broodje van de week Ik heb al een foto op uh, Facebook gezet Mmm Delicious uh, Dan gaan we zo ook, natuurlijk ook nog even Shaila bellen Over het lekkere broodje van de week Want die heeft hem gesponsord Oh lekker Heerlijk even te kijken wat we kunnen gaan draaien. Wat gaan we draaien? We, we, we gaan lekker. Zullen we gewoon iets? Ja, dus doen zeggen van mm, rust, lekker, lekker rust. Hij is mijn broodje. Mm. Ah, ook. komt hij? De dijk, bloedend van hart van de dijk. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik ga. BG's. De beste nummer om hartmassage te geven. De BG's. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik stond al, altijd, uh, toen ik, uh, toen ik klein moorde ik dat nummer altijd en ik kon het natuurlijk niet zo goed uitspreken. Er stond er altijd, Stain, st Stain and Light. steenlight, and Light. Stain and Light. Stain uh, and vader heb gelachen. Blijf in het licht. Ja. What the fuck. Ja, we hebben natuurlijk ook weer even wat lekkere nieuws jullie hebben er, er tussenuit gepakt. Ik heb hier een, een heel leuk berichtje staan, gestaan. Zo mensen toch wel een beetje van het, van het koor houden. En uh, nou, ik heb gehoord dat de uh, AMBO. Maar zullen we eerst even voor ons brandje van de week? Want ik heb hier het telefoonnummer. Zullen we toch nog eens even kijken? Ze toch gesproken overgesproken. Ja, maar, maar Shaila neemt de 06-nummer niet op, helaas. Ze neemt helaas. Shaila, oh, hou. waarom nou? Au, dit doet ons pijn. Mike ik ga het nu eventjes bellen. Zo, we gaan uh, een klein beetje. Uh, Mike gaat er eventjes bellen, even uitleggen stel. Maar uh, heb jij dat bericht nog voor mij? Over het. Uh, ik zag iets over Darten. Die heb ik zelf ook nog. Want, uh... Dat lees ik toevallig net, want op zaterdag 17 maart wordt er in Sportcafé Zandvoort locatie Corver Sporthal op de Dijnsveld, De eerste Zandvoortse kampioenschap Darten gehouden. Aan dit toernooi kunnen maximaal 32 singles deelnemen. Je mag ook een relatie hebben of getrouwd zijn hoor, maar je gaat niet in... Uh, de deelnemers worden onderverdeeld in acht pools van vier personen. Er wordt 100, nee, 501 gespeeld. Best of three legs. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja, spreek jij er eerst naar nou maar toe? Hij, uh, <laughs> Hij is aan het bellen. En er wordt een wisselbeker beschikbaar gesteld voor zowel de winnaar van het winnaarsronde. Als voor de winnaar van de verliezersronde. Dus dit wordt weer een heel, leuk, uh, wordt weer een heel erg leuk toernooi. We gaan er straks nog over bellen. En zo te horen is Shaila op de zaak. We gaan uh, zo direct met Shaila praten over het broodje van de week. Dat een heerlijk broodje is. Gaat Shyla direct uh, voor ons uh, doorlichten? Want uh, ik denk dat we nu Shyla krijgen. Ja, Shyla kan het over. Wat een gezelligheid. Je microfoon, Mike. <laughs> he, he. Nou, goedemorgen, middag. Middag inmiddels. Shaila. En goede middag, Shyla. Een goedemiddag, heren. Hey, een hele goede middag. Wij hebben net uh, twee uh, broodjes bij jou gehaald. Ja. Hè? Twee broodjes half om wel te verstaan. Ja. Hè? En ik uh, moet heel eerlijk zeggen, ik mag niet klagen hoor. Goed zo. Ik dat mag hoort... echt niet klagen. Dat horen wij klagen. Dat was uh, eigenlijk wel heel erg lekker. Ik ga nu komen. En voor de mensen die het niet weten, wat, wat is nou precies een broodje half om? Een broodje half om, dat is aan de ene kant belegd met pepervlees, en aan de andere kant belegd met uh, lever. Oh, Kijk, lekker. Lekker. Oh, lekker. En, en hoe duur is hij deze week bij jullie? Hij is uh, deze week uh, in de reclame voor 2,50 euro. Kijk, Kijk 2,50 euro, dat is mooi meegenomen toch? Heb je nog zo'n goed broodje ook? En uh, vertel eens wat meer over uh, het koffie- en broodjeshuis van Sheila. Nou, wat wil je horen? Nou, wa wat niet? Hoe ben je zo op het idee gekomen? <lacht> Hoe lang hebben we? Nee hoor. Uh, koffie- en broodjeshuis Sheila. nou het spreekt voor zich. Het is gewoon een uh, heel gezellig, vind ik. En meerdere met mij, geloof ik, een uh, koffiehuis waar je gewoon lekker kopje koffie, kopje thee, frisdrankje kan drinken. We hebben uitmuntende, al zeg ik het zelf, belegde broodjes. Uh, soepen, uitspijters. Uh, lekkere soepjes. En zo. Enzovoort, enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Kijk. Heerlijke warme broodjes met bal, beenham, warm vlees. Paling, gerookt. Die gerookte we weer, uh, Uitgebreide kaart kunnen aanbieden. Oh. Oh. Ja, ik zit hier op de site te kijken. Ja. Ook even spieken, natuurlijk. Heerlijk. Maar uh, even, even een vraagje, Sarah. Want uh, jij bent, uh, even kijken, ongeveer twee, twee, drie jaar terug ben je, ben je hiermee begonnen. Nee. We zijn precies een jaar open. Precies een jaar? Sorry, ik heb ja. een Vanaf vandaag? Oh. Nee, nee, nee. 1 februari. Oh, okay. En een maand tussen. <laughs> oh, Oké. <okay. laughs> en uh, hoe, hoe, hoe, hoe ben je eigenlijk zo, zo op, op het idee gekomen? Want er zijn natuurlijk uh, inderdaad wel, wel, wel meer zaken die dit doen, maar... Uh, okay. Nou, uh, dat zal ik je vertellen, ik heb uh, in mijn vroegere dagen, heb ik uh, bij Harokamo gewerkt, toen ik nog heel jong was, mm -hmm. toen Harokamo ook nog echt een broodjezaak was, en, en een schnitzel en een biefstuk, dat was de bijzaak, en uh, dan stonden ze echt tot s'nachts drie uur uh, gewoon in de rij, voor een lekker broodje, s'nachts uiteraard, en... Ik heb natuurlijk zelf een uh, jaartje of 20, uh, 25 in de horeca gewerkt. En het viel mij gewoon op dat je de laatste jaren eigenlijk alleen nog al maar een patatje of een Turkse pizza kon scoren. En zo is het idee gekomen. Oké. Okay. Okay. Ik denk, hup, ik ga voor de nacht ga ik weer lekker uh, een broodje organiseren. Dus dat is allemaal goed. Dus jullie verkopen s'nachts, verkopen jullie ook lekkere broodjes? Alleen, helaas. <laughs> Na een paar maanden kwamen wij er al achter dat dat op Zandvoort, uh, op de plek waar wij zitten, niet zo heel erg veel zin heeft. Oké. Okay. Dus wij hebben alles omgedraaid en wij zijn nu tegenwoordig gewoon een overdag broodjezaak. Heerlijk, ik zie hier lekker cappuccino, lekker tosti aan krijgen. Mag ik ook even vragen, wat zeg je nou als je, als je, over, je, eigen, als je over je eigen zaak zegt, van wat onderscheid jij nou van de rest van de, van de zaken hier Zandvoort? Nou, ik denk... Uh, dat wij ons onderscheiden door gewoon toch een simpel belegd broodje aan te bieden. Dus zonder toeters en bellen en bergen sla. Gewoon een eerlijk broodje. Het broodje met het beleg. En dat wij daardoor ons ook kunnen onderscheiden qua prijs. Dus geen, uh, geen toeters en bellen, gewoon lekker broodje. Geen toeters en bellen, gewoon simpel belegd, ouderwets belegd. Eerlijk. En uh, zeer betaalbaar. Oké, oh, dat ja, zeker. En ouderwets als een broodje half hoe kan het natuurlijk niet. Dat bedoelen we. <lacht> maar ik vond het zeker een lekker broodje, absoluut. Nou kijk, dus mensen, ga lekker bij Charlie. Is, uh, Shaila, sorry. Shyla. Ja. <laughs> <laughs> Shaila's, even lekker een uh, broodje scoren, lekker ouderwets, lekker. Ja, volgens lekker mij. voor een mooie prijs. Uh, volgens mij doen meerdere middagprogramma's bij jullie een broodje halen, volgens mij. Jawel hoor, jawel, we mogen niet klagen zo naar jaar. Kijk, nee, man, dat, dat, dat, moet, dat moet ook wel gewoon lekker zo blijven. En het mag natuurlijk wel gezegd worden, want je hebt er ook een hele goede internetverbinding. Ja, dank u meneer, absoluut. dank u meneer. Wij, hebben, wij mogen zelfs twee computers op het ogenblik aanbieden om mee te internetten. Kijk eens aan. Want wij zijn ook een internetcafé. Dus je kunt Daarom. ook nog eens even lekker gezellig tijdens je bakje koffie en je broodje, kun je ook nog eens even lekker rustig even op het internet surfen? Dan kun je eventjes op onze Facebook kijken natuurlijk. Absoluut. Ja, we doen zo even. <laughs> Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Ik denk dat de mensen nu meer weten over een broodje Alfons En nou, de broodje van Shaila. Nou, ik zou zeggen, kom langs en proef het zelf. Dus kom snel langs voor een broodje half om. Wij hebben al heerlijk genoten. Goed zo. Hij was bij ons goed te verteren. Absoluut. Wij gaan nog even lekker verder smikkelen en we gaan lekker luisteren naar het volgende nummer. Dankjewel, Shaila. Graag gedaan. Werks nog. Fijne dag. Goeie. Hoi. We gaan lekker luisteren naar de dijk met bloedend hart. Alleen maar rond kijk eens Sorry sorry hart bloed zo erg Dat, dat we, we gewoon blijven een keer willen Ja we hebben hier een lekkere jorden Abba Abba Thank you for the music Nou Abba oh, Dank je Dank je voor de muziek I'm nothing special In fact I'm a bit of a boy.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 We Luisteren dit naar de Studio Killers met O oh to the Bouncer. We gaan nu door, lekker met de Eagles, Hotel California. said Ja, ja, je luistert naar de Eagles van Hotel California, de single version. Lekker, lekker rustig voor op jouw heerlijke, rustige woensdagmiddag. Een klassieker. Een heerlijke klassieker. Even lekker tussen je broodje door. Daarom. Eh, uh, ja. Ja. Ja. ja. Ja. We gaan, we gaan, uh, we gaan het uh, programma, hè? Ja, we gaan even kijken, want... We uh, oh, hebben alle evenementen van deze week, want uh, het, is, het is, is natuurlijk weer de woensdag, dus de wekelijkse markt staat er weer. Ja, de wekelijkse markt is natuurlijk weer. We moeten een keer die Rompia-vrouw bellen. Alleen op zich al verstaan. Staan bij. Nou ja, nou. mensen, op onze natuurlijk onze wekelijkse markt zoals u uh, wel mee bekend bent of misschien ook niet, kun je natuurlijk een uh, heerlijk visje halen. Een heel mooi bloemetje voor uw man of vrouw. Ga lekker naar de, de markt Natuurlijk een lekker loempiaitje scoren daar Er staat ook nog een hele mooie snoepjeskraam Had ik helemaal verslaafd Dan was het sowieso dat de plein was nog steeds De markt staat tegenover het o zo mooie Louis Davids Carré. Absoluut Het Louis Davids Carré. <laughs> wat uh, vorig jaar uh, helemaal afgemaakt is Nog steeds Maar uh, Ja, absoluut dus Wat hebben we? De wekelijkse markt tot een uur of vier uh, gaat deze markt natuurlijk door Is dat tot een uur of vier? Ja, ja. Gaat, uh, Tot een uur of vier gaat dat door Half vijf, zo. Half vijf, half oh. dus Lekker tot half vijf, lekker even naar de markt toe. Even, even een loempiaatje halen, halen lekker stroopbaalgevotje en uh, de hele. En wat hebben we verder deze week? Ja, we hebben, deze week hebben we ook uh, een, het, ja, het dier van de week. Even om maar even zo te kijken, want die hebben we, even net, die hebben we net gevonden. Mm. Het is wel een schatje, hoor Kijk dus even zo. Kijk, erop, kijk eens even en zeggen ze heel even lief. Ah, ah. Je meent Hij is blond. Hij is don <laughs> donkerblond. <laughs> Hij is donker. <laughs> ja, het is een zij zelfs volgens mij. Ja, want, hey. uh, uh, de... Zie je niks handen? heb oh, je tussen die benen? Ik zeg helemaal niks <laughs> <laughs> nee, uh, Het uh, dier van de week is uh, Faith Ze uh, heeft uh, je, je, Zoals hier wordt ook gezegd uh, je kunt, Ze kunnen heel kort over zijn Ze heeft, heel veel goede, ze heeft alleen maar goede eigenschappen Ze is dan ook een hele lieve hond en uh, ook, uh, Het is eigenlijk wel heel erg dat Deze hond nooit opgehaald ze is uh, gevonden en haar baas heeft haar, nooit, uh, heeft haar nooit meer geclaimd. Dus ja, nu is ze op zoek naar iemand die haar in haar huis en, uh, in haar huis en het hart op wil nemen. Ah. En Fate is natuurlijk heel erg lief, heel rustig, heel sociaal met andere honden. Ze loopt keurig aan de riem, luistert fantastisch. En omdat ze gevonden is, is het niet bekend of ze alleen kan zijn. En of ze in de auto rijden leuk vindt. Maar omdat ze zo'n rustig karakter heeft, zal dat denk ik niet zo'n probleem geven. Nee. Kortom, het is een hele leuke en lieve hond. En uh, nou, is Fate misschien de uh, ideale huisgenoot voor u? Bent u op zoek naar een lief hondje? Kom maar dan snel eens even opzoeken in het dierentehuis Kennenland. Op de Keesomstraat nummer 5. En dat is geopend van maandag tot en met zaterdag, van uh, 11 uur tot en met 4 uur s middags. En het, het telefoonnummer is 0235713888. Nogmaals, 0235713888. Dan kunt u even kijken of Faith iets helemaal voor u is. Maar als ik er zo zie kijken, gewoon even bellen. Gewoon doen, het lijkt Je kan het, op het ook schaam. teruglezen op de, in de Sandvoortse Krant. Welke pagina, Mike? Zandvoortse Krant, dat is na te lezen op de 18e pagina. Pagina 18, oké. Okay. Uh, wat we verder hebben is uh, de, 16e. de 16e. Dat is dus, uh, 16e. vrijdag ja. volgens mij. Nee, uh, dat, ja, dat is vrijdag ja. Oh, ja. Ja, vrijdag hebben we de Home State Jazz. Oh. Elke derde vrijdag van de maand staat Café Oomsteen in het teken van de jazz. Van de jazz. Kijk de website voor de actuele programma's www.oomstee.nl Zullen we die straks even bellen? Ja, die gaan wij zo even bellen. Dan gaan we daar eens even wat meer uh, informatie over uh, bij elkaar scharrelen. Maar dat doen we natuurlijk in tweede uur allemaal. Ja, even de gaan we jullie, uh, evenementen op... doorlichten. Oh, oh. Gaan we jullie eens even vertellen wat ons, uh, wat ons lieve dorpje allemaal weer op de planning hebt staan. Want zoals ik het allemaal zo bekijk, hebben we weer genoeg te doen aankomende week. Ja. En zeker deze week hebben we ook weer zat staan, ja. Zo in het weekend ook al. Oh. Het weekend doen we, we ook de, zo, ver, zo Vertel oh. nou even wat we hebben. We hebben we je zit wel zo prijzen. Uh, naast de Homestead Jazz hebben we natuurlijk ook uh, de opening voor de kinderkunstlijn in Zandvoort. En het is op de Zwaarderweeststraat, nummer 1. Daar gaan we natuurlijk gewoon zat in het Zandvoort Museum. Iets over het museum. Gaan we die weer bellen? Of ja, uh... die gaan, we gaan ze allemaal zo direct even bellen. We gaan jullie natuurlijk uh, helemaal op de hoogte brengen van wat er allemaal te doen is. We hebben onder andere ook een uh, gezondheid en preve uh, preventie oh. informatiedag. Hebben we. Is like dat zo? Ook een oh, okay. uh, workshop taart decoreren met een HIT. Uh, opnieuw een voorstelling van de babbelwagen. Die uh, wordt dus herhaald. Waarschijnlijk heel succesvol. Oh, dat is weer bij uh, TK5. Een hele okay. workshop -taart. taart decoratie met HIT. 5 heeft druk mee. Ja, die zijn lekker bezig. Uh, even kijken uh, Wat is dit dan? Klassiek koorconcert Oeh, dat is in de protestantse kerk Oké, okay, dus uh, bent u van het geloof en houdt u van een mooi koor Dan uh, gaan we er natuurlijk ook straks nog even over uitbreiden De prijs per persoon is 5 euro Het is... Hé? De prijs per, per persoon is 5 euro Gratis is het En het is kindvriendelijk. Dus wilt u uw kind aan het geloven helpen, dan kan dat natuurlijk altijd. Oh, en we hebben een pokertoernooi. Oh, pokertoernooi. In Holland Casino. Nou, ik denk niet dat het goed is voor mij, want ik vlieg toch alleen maar. De buy-in is 100 euro plus een tientje. Oh, nou dat, dat moet goed komen. Voor de mensen die uh, een vaste hand hebben met de kaarten, die uh, gaan we zo natuurlijk daar meer over uitleggen. Ze, uh, ja, die kunnen me natuurlijk misschien ook nog bellen straks van ja. het Casino. Even, uh, even kijken dan, uh, Zullen we de rest straks misschien doornemen anders weten, ze alles, anders weten ze te veel man. Weet ze te veel? Ja joh Anders is het geen verrassing meer natuurlijk ja, Want we gaan natuurlijk ook even checken Wat de babbelwagen allemaal uh... ja, gaan we Even kijken wat de babbelwagen allemaal voor onze petto heeft ja. En uh, Hadden we nog uh, verder nog wat nieuws? Verder nog wat nieuws? Ja. Ik, uh, als ik het even zo bekijk ik denk niet, ik denk dat we zo nog even een lekker nummertje gaan luisteren En dat we daarna uh, lekker uh, twee twijf... uur ja. even gaan volscoren Trouwens, de bouw van de nieuwe kazerne is van start Ja, klopt, daar weet ik we gaan... alles van Ja, daarom, dat. ga jij eens eventjes, uh, ga jij eens eventjes vertellen Ja, want uh, ik uh, ben uh, zelf, uh, mocht u dat nog niet weten Ik ben uh, zelf uh, in <laughs> opleiding voor de brandweer Oh, was jij dat? Ja, dat ben ik, ik uh, doe een opleiding bij de brandweer Op dit moment is mijn opleiding nog vrijwillig Ik hoop over twee jaar natuurlijk, uh, na mijn opleiding hoop ik natuurlijk als beroeps van start te kunnen gaan en uh, nou, ik zal er een klein stukje over vertellen. Hoewel nou, begin december van vorig jaar de officiële start al werd uh, gegeven door de burgemeester Meijer en de diverse betrokkenen, zijn de eerste bouwvakkers nu pas te zien op de plaats waar straks de nieuwe brandweerkacerne gerealiseerd zal gaan worden. Bij de symbolische start in 2010 werd aanvankelijk gemeld dat de kacerne voor de brandweer en de reddingsbrigade voor de zomer van 2012 al in gebruik zou worden genomen. Nou, volgens de verantwoordelijke projectleider was dit een uh, schatting van de planning. Het betrof toen een schatting, er zijn geen vertragingen, echter kon deze week pas uh, begonnen worden met het slaan van de palen in de grond. De in gebruikneming zal maar verwachting eind 2012 in de week van 29 oktober... In. Ja. En, uh, in de nieuwe kazerne zullen natuurlijk de Zandvoortse Brandweer en de Zandvoortse Reddingbrigade worden gestald worden. En uh, beide zullen hier hun materiaal opslaan en vanaf deze plek zal er door hun worden uitgerukt. Ook uh, biedt de nieuwe kazerne ruimte voor opleidingen en oefeningen. Nou, ja, dus, uh, dat is helemaal in voordeel van jou hoor. Ja, dat is helemaal in mijn voordeel, want het is natuurlijk wel een droombaan hè. Is het zo? Ja, ik uh, zit er al heel lang mee in mijn hoofd. Ik ben er uh, vorig jaar mee van start gegaan, daar ben ik wel heel erg blij mee. Nou, gaan we lekker uh, verder luisteren naar Jason de Rulo met Breeding. Ja, gaan we gaan hem even lekker raden. En dan in het volgende uur gaan wij jullie helemaal uitlichten op alle evenementen van Zandvoort. Inderdaad, uh, hier bij Jason de Rulo. I only miss you when I'm... is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 Vanavond de donnie uitgegeven. De best besteedde besteden donnie van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Je niet achterop. Oh. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy zoonklasse. En uh, werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Maar is Jeff, mag ik nu iets in je oor vertellen? Vind je sexy, geheim, niet doorvertellen Nee, ik prest meisje, begrijp het wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen. Of dan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 Dat was even met de daar samen met Gers. Badoel. Een mooie nummer, natuurlijk. Spring je ook maar achter op, bro? Achter <laughs> ga maar lekker achter op mijn broer, dat vind ik veel beter. is ook wel. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Toetsen, oh, ja, dat we gaan zo direct uh, in naar het volgende uur. We gaan, we gaan lekker, lekker we de, de, de evenementen doornemen. Met uh, jazz in Omstee bijvoorbeeld. Of uh, het uh, toernooi in Corvo Sporthal. En de kinderen kunnen ze voor? Altijd handig. Dus uh, we hebben genoeg oh, te doen oh, maar, ja, maar. voor het tweede uur. Is zeker, zeker. Dus we gaan uh, zo direct het nieuws lekker luisteren. We gaan en eens even kijken wat het nieuws te bieden heeft. Want volgens mij krijgen we natuurlijk ook weer een stukje informatie over uh, de drukke wegen. Wat er allemaal uh, in ons landje allemaal de gaan gebeuren is een de ongeluk in Zwitserland, hè? Zwitserland? Ja, er is een hele bus gecrashed met allemaal kinderen en zo, waaronder negen Nederlandse en de rest Belgen. Zo... zag ik toevallig op Belgische zender. Het schijnt heel heftig te zijn. Ik heb die uh, bus gezien en ik uh, weet niet precies wat er is gebeurd. Oké, okay, nou ja, we gaan het natuurlijk, uh, we gaan het natuurlijk merken. Misschien dat het ook nog eens even in het nieuws voorkomt. Want anders zoeken het nog wel even voor jullie op zo. Dat komt helemaal goed. En daarna gaan we eens even kijken. Want, uh... Tot zover het ritme van ZFM. Ja, Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.